Tegelijkertijd wordt de komende jaren voor meer dan 2 biljoen bezuinigd. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog instemmen met het akkoord. Het wordt strafbaar om filmpjes en foto's van criminelen op internet te zetten. Wie toch materiaal online zet, kan een boete krijgen van 25.000 euro. Dat zegt voorzitter Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt volgens hem gewerkt aan een wet waardoor het college de boetes kan opleggen.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 De omzet van TNT Express nam iets toe in het tweede kwartaal en bedroeg 1,8 miljard euro. De Italiaanse kustwacht heeft 25 lijken gevonden op een boot die het eiland Lampedusa probeerde te bereiken. Dat meldde Italiaanse media. Op de boot zaten bijna 270 immigranten. Waar ze precies vandaan komen en waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Veel Afrikanen overwegen de oversteek naar Lampedusa om zo de Europese Unie te bereiken. Het weer vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen de 20 en 24 graden. Morgen ook zonnig, iets warmer. Het wordt dan gemiddeld 26 graden. Dit was het NOS Juni. Jullie zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid, 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt het 2 kilometer... Ook de werkzaamheden op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij knopen Terbrechtseplein 2 kilometer. En na een ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, bij Oorschot 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Komt voor eigenlijk al met het eerste vlag, hè, na het nieuwsjes. Dus. Nou, dat ging best goed, Albert Jan. Jij moest er uh, één knopje indrukken. Ja, nee, maar nee, dat uh, lukte heel erg goed. Ondertussen heb ik even voor een lekker bakje koffie uh, gezorgd. Uiteraard ook voor Lex van Oren. Is je lekker, Lex? Ja, is heerlijk. Heerlijk, hè? Ja, dat bedoel ik ook. Ja, die blijft ook binnen vanmiddag. Ja, <laughs> ja, die, ja. Die, die komt de studio niet meer uit, hoor. En <laughs> gelijk heeft hij wat... Uh... Ja, het weer uh, belandt niet veel goed te worden. We de Buona Vista Social Club. ZFM. Voor Zalvoort en de regio. En daarmee werd het uh, even na drie uur het uh, tweede... Uur met daarin het volgende. Uiteraard om half vier de evenementenagenda en het volgende uur rond de klok van een kwart voor vijf het gedicht van de week. We gaan dit uur natuurlijk u uitgebreid bijpraten over het op handen zijnde de Tropicane Festival vanavond en wat er zo allemaal en welke podia en wie op welke podia's te zien zijn. Uh, we gaan natuurlijk verder. U krijgt van mij zometeen nog de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 in Duitsland. En daarna gaan we ons natuurlijk focussen op de tijdrit van de tour. Ja, Spannend. Met, met Spannend, spannend en nog eens spannend. Ik zei al waar is peloton, maar die rijden niet mee vandaag, nee, begrijp ik. Oh, moet je ook alles uitleggen. Oh, oké. Okay. Maar goed, en daarnaast natuurlijk ook nog veel lokaal sportnieuws in het laatste uur. En uh, dit uur natuurlijk ook nog veel nieuwtjes en uh, evenementen uh, in en rondom Zandvoort. Dus houd pen en papier bij de hand. En zo dadelijk om uh, kwart voor vijf het gedicht van de week. Waar gaat die deze week over? Over de kermis. De kermis, oh ja, die is weer begonnen gisteren. Heel uh, goed. Helemaal goed. Met vanavond een spectaculair vuurwerk dat allemaal hier is al voor dus uh, ja hou de radio aan of zie je het mooie wat je allemaal nog kan gaan doen de komende dagen en nu in de evenementen agenda van half vier en weer eerst Shakira hier is La Tortura Ik pido que todos los días sean de sol Ik pido que todos los viernes quieran de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rolando pardo No somos secos, llevando de allá. Ay, amor, me vale tanto, me vale tanto, que te fuera sin decir a donde. We're gonna say what's in us, Zijn er zetjes met Maak ons klaar voor het Salsa Festival, Tropicana Festival van vanavond. Gezelligheid in het centrum van Zandvoort. Stem ik voor vanavond uh, over het jou met deze muziek. <laughs> zie je het al voor je, hè? de geklede dames en zo? Ja, ik zie het wel voor me, maar uh, <laughs> je ziet het wel voor je, maar je gaat het niet meemaken. niet nee? ja, nee. okay. ja. nou, de carnaval van uh, Celia Cruz. Ja, wij zijn er alvast mee begonnen met uh, tropicaanse muziek, maar vanavond uh, dan barst er alles los, want dan klinken weer vrolijke salsa-geluiden door het centrum van Zandvoort. Het jaarlijkse Tropicana festival zal er weer voor zorgen dat u gewoon niet stil kunt blijven staan, dus voetjes van de vloer. Net als het festival zal ook het Tropicana festival zich op vijf podia in het centrum van Zandvoort afspelen. De organiserende horecaondernemers hebben een prachtige line-up gezorgd met bands die pure salsa brengen. En vanaf 7 uur breekt het spektakel los met een street parade van een Braziliaanse drumband met de bekende danseressen voorop. Daar heb je ze, de danseressen. Ja, ja. Uh, door het centrum, zeg maar, om even een sfeertje te scheppen uh, en als voorprogramma te dienen voor 8 uh, uur. Want vanaf 8 uur zullen live bands op de podiums uh, van start gaan. Met, onder... Met andere woorden, Zandvoort is dit weekend een groot tropisch muziekparadijs. De programmering van het diverse podium is als volgt: op het kerkplein Geraldo Rosalas y las Crisas, gasthuisplein Edsel, Juliet en La Banda Loca. Loca staat zo voor de gekke band. Midden in de Haldestraat, de Tropical Sound. En aan het einde van de Haldestraat, Sabroso. Dorps, uh, aan het einde van de Haldestraat, Sabroso. En op het dorpsplein, Lamis Genta. Dus, Lamis Genta. Dus er is genoeg te doen. Vanavond vanaf 8 uh, uur dus. Vanaf 8 uh, uur en om 7 uur die street parade, natuurlijk. hè. Okay. Dus uh, het barst helemaal los. En dan komen de woensdag, dan gaan we naar het strand toe, hè, want dan wordt het weer mooier. Dan gaan eh, we gezellig gaan. een drankje uh, drinken met Lex. Uh, Oké. Okay. Hier is dus La plage. Do you want to go to the plage? I'm going down, down, down in the morning. Most beautiful girl. Zandvoort Zandvoort We het weer zich wel een klein beetje beïnvloeden door onze muziek. Maar vandaag gebeurt het uh, absoluut niet Albert Jan. We kunnen salsa klanken draaien wat we willen, maar de regen gaat toch wel zijn eigen gang. Ja, hey, Lex verloren. De... Had het even na drie uur. Ja, dan begint het te regenen. En zoals altijd heeft hij het weer gelijk. Da daar, uh, daar was hij weer. Daarom zit hij <laughs> ook nog, hè? Ja, ja. Nee, die blijft nog even een paar uurtjes zitten in de studio, denk ik. Toch, Lex? Ja, heel verstandig. Wat vraag doe ik maar. Goed. Uh, luisteraars, u hebt voor mij nog even de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 in de Nürburgring in Duitsland uh, te goed. En daar uh, is, gaat van Paul af Webber. En uh, verrassend uh, gevolgd door Lewis Hamilton. En niet door Sebastian Vettel Maar Vettel start op de derde plaats Gevolgd door Alonso en Massa Dus de twee Ferraris op 4 en 5 Nogmaals, Webber 1, Hamilton Vettel op 3, Alonso en Massa 4 en 5 Morgen vanaf 2 uh, uur Live te volgen op RTL 7 En wij kunnen ons nu helemaal richten Op de tijdrit van de Tour de France Waarin we wellicht de beslissingen gaan vallen Momenteel uh, is de snelste tijd gereden Door een Duitse Martin In 55,33 Maar de grote kanshebbers die zullen allemaal nog aan de start komen. En natuurlijk Thomas Veukler, Kadel uh, Evans en de gebroeders Schlek. Dus het vanijn zal hem in de staat zitten. Deze jongens zullen de tijdrit wellicht niet winnen, maar de onderlinge verschillen lopen uh, maar uit tot één minuut. Bijvoorbeeld Kadel Evans staat op 57 uh, seconden achter Andy Schlek. Dus uh, het vanijn zal hem in de staat zitten. Wie hem gaat winnen, maakt eigenlijk niet zozeer uit. Maar deze drie gaan het toch uh, onder elkaar uitmaken. En als een de deskundige moet geloven, zal Kadel Evans uh, de, het geel uh, weer terug voor over een en naar Parijs brengen, maar goed. Je zien dan geloven. Laten we de hoe noem je dat niet schieten voordat de koel gevangen is. Of ja, zoiets, zoiets. zoiets, zoiets. <laughs> zoiets. Dus uh, nee, we zijn volop bezig en we gaan het voor u volgen. Zodat ik naar het volgende plaatje de evenementagenda bij CFM.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 I was like in of me, in me For you There's is my Hey, honey Voor zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan hebben we deze heren druk. De heren van de Jazzpolitie. Z.F.M. Voor Zoalvoort en de regio. Ja, dan moet ze en Jess natuurlijk goed in de gaten houden. Hè? Heel goed. Hey, ja. Kijk, ja, nee, ik begrijp je bruggetje. Ik begrijp je bruggetje. Hey, het is 7,5. Zullen we even mee de agenda doen, Albert jan Dat Gaan we doen. Nou, de vakanties zijn begonnen en de kermis is open. Want gisteren is de kermis op het Badrijsplaanplein en de aangrenzende boulevard geopend. Toppers dit jaar zijn de breakdance en Turbo Poliep. De kermis duurt tot 31 juli. Beide zaterdagen is er om half elf een spectaculair vuurwerkshow te zien. Dinsdag en donderdag zijn Eurodagen. En de openingstijden zijn dagelijks van 12, tot 12 uur middags tot 12 uur s'nachts. Met uitzondering van vrijdag en zaterdagavond, die duren een uurtje langer, namelijk tot 1 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.kermiszandvoort.nl www.kermiszandvoort.nl En in de diverse winkels kunt u van die soort bonboekjes halen met uh, extra kortingen voor de diverse attracties. Dus als u met het hele gezin gaat, zou het zo raadzaam zijn om zo'n bonboekje te verkrijgen. Die kunt u trouwens gratis krijgen. Goed, dus de kermis is los. We hebben het al gehad over het grote feest dat vanavond op het programma staat. Vanaf 7 uur natuurlijk Tropicana. Vandaag en morgen activiteiten in de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Vandaag Marco Gionello, een zanger die van Elvis tot Pavarotti zingt. Dat zou tot 4 uur duren. En morgen de Rocky Show, onvervalste salsa band workshop, merengue of salsa. En een limbo show. En dat is ook morgen van half 2 tot 4 uur eh uh... Kijken we even vooruit naar een wat, maar dat zal ik vast dan even opschrijven, mocht u dat nog niet weten. Want het NK zandsculpturen bouwen vindt dit jaar plaats van 26 augustus tot en met 13 november in Zandvoort. Op de boulevard de Vauvage, ter hoogte van het Badhuisplein, zullen half augustus vijf zandsculpturen verrijzen. De zandkunstenaars gaan werken met als thema Walk of Fame, waarbij de deelnemers een beroemde Zandvoorter met een daarbij behorend project moeten uitbeelden. Wellicht daar dan Johnny Kraikop ook nog weer even langs gaat komen. Oh, my God. Uh, in, uitgebeeld in een van deze zandsculpturen. De organisatie van het kampioenschap ligt in handen van de Zandacademie onder auspiciën van de World Sand uh, Sculpting Academy. Uh, hele ja, ja. De WSSA kort gezegd is een organisatie die al meer dan 20 jaar wereldwijd competities organiseert die officieel erkend zijn door zowel de kunstenaars als de gaststeden van deze competities. Het NK Zandsculpturen vindt plaats nogmaals van 26 augustus tot en met 13 november al hier in Zandvoort. Maar eerst gaan we vanavond zand zou dansen albert jan ja. wij zijn er klaar voor laat ze maar komen hè. gewoon ik kijk maar hoog uit ja, oh. ja ja ja ja ja ja ja ja zijn dicht, hoor, volgens mij, straks. Maar Maar goed, dat is weer weer wat anders. My side. I'm gonna call my girl and take her home. Ja, dansen kunnen we genoeg vanavond, Albert Jan. Tijdens het uh, Tropicana Festival in het centrum. Het begint allemaal om 8 uur vanavond. Om 7 uur? Ja, en om 7 uur hebben we een hele leuke band die uh, door de straten heen struint. En dat, uh, daar verheug ik me eigenlijk nu al op. De weet Copacabana weet je wat? Ja, zo. lekker van die trommelmuziek, daar hou ik van. Daar kan je me wakker voor maken, echt waar. Goed, Waar uh, kan je me nog meer wakker voor maken? Nou ja, voor uh, een goede, goede oplossing voor de sigarettenpeuken. Oh ja. Want dat is uh, afgelopen donderdag. Daar hebben we namelijk de gemeente Zandvoort. En tabaksfabrikant Japan Tobacco International. En Nederland Schoon. een belangrijke stap gezet op weg naar peukvrije straten en stranden. Door te laten zien dat de stranden prachtig schoon prachtig en schoon zijn en door de inzet van slimme voorzieningen worden mensen verleid om hun peuken verantwoord weg te gooien. Diverse horecaondernemingen, tankstations en strandpaviljoens hebben persoonlijke uh, za uh, zakasbakjes gekregen die ze aan de rokers kunnen meegeven. Ook strandgasten ontvingen deze handige gadgets van promotieteams om gedoofde peuken in te bewaren. Daarnaast werd in het centrum en op de boulevard van Zandvoort de speciale tegelasbak geïntroduceerd en zijn nieuwe strandborden onthuld. Wethouder Anders Zandbergen, het programma het gericht op het voorzien van middelen om peuken in de publieke omgeving kwijt te kunnen, is een mooi voorbeeld van een collectieve verantwoordelijkheid bij zowel het bedrijfsleven als de lokale overheid. Wij ondersteunen dit initiatief dan ook van harte. Goeie zaak. En laten we hopen dat het gaat helpen natuurlijk. Tuurlijk. De, iedereen die er rookt, die is dan wel zo groot, volwassen. Om dat in zo'n speciaal uh, asbakje te doen en dan TCT dat te legen. Nou, ik heb er ook eentje bij mooi tegenwoordig. Ja, tuurlijk. Jij ook, hè? Ja, hoor. Nou, dat heb je van mij gekregen, toch? Ja, dankjewel. Beetje zuinig hoor? Ja, ik ben heel zuinig. Ja, op. die heeft heel wat gekost hoor. Nee, ze zijn gratis verkrijgbaar. Dat is het mooie. Dus heb je er nog een eentje? Nou ga gewoon even een sigaret halen als je rookt natuurlijk. En eh, dan krijg je er gratis eh, eentje bij. Cuando se marea dolores, cuando se Ik heb het niet in mijn ogen. Ik heb het Z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 Zovoedsen Radio hoor je de nieuwe single van Carol Emerald. Peter Romineerd hier in Nederland. En die heet Riviera Live. Inmiddels uh, nou, tien minuten voor vier uur geweest. We hebben weer wat informatie voor je. Ja, want uh, het, het al van de geruchten en uh, in de wandelgangen en dergelijke, komt die Olympias Tour nou wel naar Nederland of niet naar Zandvoort. Dat moet ik zeggen. Jawel toch? Ja, want Olympias Tour komt in de wel naar Zandvoort. In 2012 komt de grootste amateurkoers van Nederland definitief naar Zandvoort. En. Uh, dat was een belangrijk resultaat van de vorige week, woensdag door de raad werd vastgesteld. Dit jaar zou Zandvoort een finishplaats zijn voor de grootste amateurkoers van Nederland, Olympia's Tour. Door allerlei omstandigheden ging dat niet door. Wethouder Gert Tonen heeft daarna met de directie van de koers overleg gepleegd en heeft daarbij voor Zandvoort mooie resultaten geboekt. In 2012 zal Zandvoort twee dagen lang in het teken van het wielrennen staan. De proloog wordt op maandag 14 mei in Zandvoort verreden. De start zal van de Van Lennepweg liggen en de finish op het stationsplein. Een parcours van 4,2 kilometer door het dorp. Een dag later zal de eerste etappe in onze woonplaats van start gaan. Na een rondje dorp, hè? het rondje dorp bekend, verlaat het peloton dan via de Zandvoortselaan ons dorp. Dus in ieder geval volgend jaar Olympias Tour in Zandvoort. En wel op uh, 14 en 15 mei nou ik kijk er alvast uit echt leuk gewoon helemaal goed helemaal goed begint op de valerneberg op het balkonnetje gewoon gaan zitten en kijken naar de start nou dat lijkt me nogal wat <laughs> Ja, toch? Ja, wij zijn natuurlijk wel want op het gasthuisplein en moeten daar vandaar uit verslag doen. Maar wij zullen zeker als CFM daarbij aanwezig zijn. Uiteraard, bij zo'n groot evenement, daar is CFM bij aanwezig. We gaan op met nieuws en weer van 4 uur en we gaan ons opmaken voor het Tropicaanen Festival van vanavond. Wij hebben er zin in met z'n allen die regen dat kon ons helemaal niks schelen. We gaan er gewoon een mooi feestje van maken.